Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de rellen op de Koolsingel in Rotterdam zijn zeker zeven gewonden gevallen. Er zijn zeker twintig railschoppers opgepakt. En dat aantal zal nog verder oplopen, zei burgemeester Abu Talib op een persconferentie. Hij sprak van een orgie van geweld. De vier politieauto's werden in brand gestoken. De politie heeft gericht geschoten op railschoppers. Ook zijn er eerder op de avond waarschuwingsschoten gelost. Daarmee heeft de binnenstad nu schoongeveegd. Daarbij is onder meer een waterkanon ingezet.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 De destijds 17-jarige jongen zei dat hij handelde uit zelfverdediging. De jury sprak hem vrij en dat moeten we nu respecteren, zegt Biden, die wel zegt boos en teleurgesteld te zijn. En de bron van de legionelle besmettingen in Schijndel is nog niet gevonden. De GGD in Brabant zegt dat de zoektocht zich concentreert op bronnen in de buitenlucht, zoals fonteinen, wasstraten en jacuzzis. 15 inwoners uit verschillende delen van Schijndel raakten besmet met de bacterie. Eén persoon is overleden. En het is nog maar de vraag of Novak Djokovic zijn titel op de Australian Open kan verdedigen in januari. De organisatie heeft laten weten dat alle tennissers volledig moeten zijn gevaccineerd. De Servier, die de laatste drie edities in Melbourne won, weigert nog altijd te zeggen of hij al een prik heeft laten zetten. Het weert koelt vannacht amper af tot een graad of 10. Overdag bewolkt soms wat motregen en zacht bij 10 tot 13 graden. S'avonds valt er dan meer regen. Zondag wisselend bewolkt met een bui. En na het weekend droog, geregeld zon, maar wel een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Love De werkvloer staat en alles aanpakt Of ben jij een F-genaam Heb jij een rijke pa Of speelt je vriendjes soms bij Ajax Hoe dan ook, ik vind je leuk Open the door and come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 Dream on Dream away I, I think, think I'm gonna Thinks there's always tomorrow. I need more time, but time can't be borrowed. I'd leave it all behind yeah, if I could follow.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 Thank you. Het ritme, ritme. van ZFM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 Een helemaal ik draagt me nog steeds een kus in mijn nek. Doe nou niet alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed. Kom me heen, dat asi. Kom te heen, dat ti solo tengo din koos, paty. Ik doe zoieto son van. Kom me heen, asi.